Onheil het einde van de kampioensaspiraties, definitieve einde van de kampioensaspiraties. Om dat te voorkomen als Ajax balbezit heeft via de rechterkant. Klaas heeft de bal even teruggespeeld op Van Rijn. Ja, die gaat helemaal terug naar Sillessen. En dan uh, Sillessen naar Mooijsander. Nee, dan zal het uh, toch lang onrustig blijven in uh, Rotterdam. Want men had zoveel gehoopt van deze wedstrijd. Kwam ook op voorsprong via Pelle. Maar twee doelpunten van uh, Ajax, van Sigtesson en zojuist van Veldman, hebben het tijd. Het keren voor de Amsterdammers. Ja eerder dit seizoen kwam Ajax ook op achterstand door een doelpunt van Pelle. Maar keerde het ook een tijd toen twee keer Siktersson. Eén keer nog een, een penalty die Ruud Vormer veroorzaakte toen die Fischer naar de grond bracht. Ja er werd net even gefloten omdat Veldman claimde dat hij een elleboog had gekregen van uh, Pelle. En Veldman praat geen poep hoor, want die heeft hij wel degelijk gekregen in het uh, voorbijgaan. Hij schudt wat met zijn hoofd, die uh, verdediger van Ajax. Maar hij heeft wel recht van spreken. Pelle, wat dat betreft, met zijn uh, voorwaardelijke schorsing... zou uh, misschien wel moeten vrezen dat deze beelden nog eens een keer bekeken gaan worden. Want dit was niet helemaal volgens de regels, wat uh, Graziano Pelle uh, daar deed. Ja, je kunt over Ajax zeggen, dat is dodelijk efficiënt. Dat is bijna niet in de buurt geweest van Erwin Mulder. Ik denk twee, drie keer. Maar het heeft wel twee doelpunten gemaakt. En Feyenoord in de tweede helft ontzettend veel balbezit. Maar als we het nou hebben over kansen. Nee, eigenlijk nauwelijks. Kopballetje van Immers dichterbij is Feyenoord niet gekomen. En Ajax als een soort sluipmoordenaar gewoon afgewacht. En zeer gedoseerd daar in de buurt van Mulder verschenen. Ja, en dan als er dan ook nog eens zo slecht wordt verdedigd bij die corner van Duarte. Dan is het makkelijk scoren voor Veldman. We krijgen een slotoffensief ongetwijfeld in het laatste kwartier. kan me zo voorstellen dat Ronald Koeman straks niet zo tevreden nog in het elftal brengt als extra breekijzer. Maar Ajax heeft de bal via Palsen en via Moisander. Ja, die twee wissels bij Ajax hebben natuurlijk een hoofdrol gespeeld in beide doelpunten. Duarte met die corner en natuurlijk Zichterson met het doelpunt. Nu weer Duarte richting De Jong. De Jong op uh, Siegdarsson. Siegdarsson gaat richting het strafselgebied. Gaat wel neer maar geen penalty. Zegt uh, scheidsrechter de Kuipers. En dus kan Feyenoord in de aanval gaan. Lange bal richting Pelle. Maar daar zit uh, Veldman uh, goed tussen. En kan blind voor de volgende aanval van uh, Ajax uh, zorgen. Via uh, De Jong. Maar De Jong is nog steeds niet uh, de oude De Jong. Want hij levert de bal makkelijk in aan Martens Indi, Martens Indy via Vilena terug. Naar Mulder, Mulder, De Vrij, Mulder. Lange bal naar voren. En nou ja, lang. Dat is, de bal haalt de middenlijn niet. En dan geeft Schaken een klein duwtje in de rug van Blind. En heeft de handen op. Deed ik dat nou echt? Ja, dat deed je echt. En dus zag Kuipers dat goed. Vrije trap voor uh, Ajax. En we gaan inderdaad de wissel krijgen die Ronald al aankondigde. Tevreden. Het breekijzer gaat komen, en eruit gaat Ruben Schaken. Ja, hij zal naast Pelle gaan spelen in de spits. Betekent dat Feyenoord uh, in de slotfase de lange bal zal hanteren. Dat is iets wat de vrede nu ook aangeeft aan uh, Graziano Pelle. Op die manier zal het moeten. Terwijl wij nu op het monitorbeeld uh, een uh, shot zien van uh, Samuel Armenteros. Normaal gesproken de spits achter Graziano Pelle. Maar uh, al eerder over hem gezegd. Uh, ja, te lui. Uh, kan zichzelf niet pijn doen. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor uh, Bakal Die ook op de tribune zit. Hoewel, die stond hier net. En voor een Nelon die nu ook dus een tribuneplekje heeft gekregen. Zij kijken allemaal toe hoe Mitchell tevreden nu de tweede spits is bij Feyenoord. Maar Ajax het balbezit heeft van Rijn met een voorzet die over alles en iedereen heen gaat. En uiteindelijk bij Daryl Jama terecht komt. En die trapt hem over de zijlijn. Henkok, Kok, Sherry weer. Nee, geen sherry. De stand is nog 1-0 voor FC Groningen. Maar we krijgen nu een strafstof voor Kambuur. Omdat Kappelhoff weer zeer duidelijk binnen de 16 meter gebied hens maakte. Lucoki wilde die bal voorzetten. Kappelhoff sprong met de armen omhoog. En dat is heel duidelijk dat je dan de armen, de handen naar, naar de bal beweegt. Daar kwamen ze ook tegenaan. En skyster Blom heeft nu besloten om de bal op een strafschop te stellen. Dat is een juiste beslissing. Als er dan wel geprotesteerd wordt door de spelers van FC Groningen. Maar dat is gewoon nuzance. De bal ligt op de stip. en ik denk dat Manu deze straf gaat nemen. Er moest eerst even een goed plaatsje bedacht worden van het veld. Dat is echt een knollentuin. Hè? Het is een geroeide aardappelveld. Er ligt zand op. Je ziet ook diverse keren. Zie je spelers gewoon uitglijden. En waarom duurt het nu nog enige tijd voordat die strafskop wordt genomen? Omdat de doelman van FC Groningen uit zijn goal komt. Uh, Bizot geeft dan gewoon een gele kaart. Dan is het gewoon gebeurd. Hè, Blom. Dan heb je dat gedonder niet meer. Het is natuurlijk de bedoeling om Manu gewoon uit zijn concentratie te halen. Nu staat Bizot dan op de doellijn. Stand is nog 1-0 voor FC Groningen. Maar kan verdient wel een doelpunt. Hè? Lukoki op de bovenkant van de lat. Ritsmaier op de bovenkant van de lat. FC Groningen was volkomen de weg kwijt toen Sherry de 1-0 maakte. Verloor de regie op de wedstrijd. En daardoor heeft Kambu, ik heb die kansen zo al gememoreerd, dat is ook wel een doelpunt verdiend. En nu wordt het spel alleen maar opgehouden omdat er vanuit de tribune allerlei attributen op het veld worden gegooid. Maar de supporters van FC Groningen hebben volkomen ongelijk. Als we vanavond naar de beelden kijken van Studio Sport, dan kunnen ze zien dat Kappelhof met beide armen omhoog springt dat moet je gewoon niet doen, je moet je armen gewoon langs je lichaam houden. Het was een duidelijke handsbal en het was ook op de 16 meter lijn, binnen het 16 meter gebied. Niet veel, maar jawel, de aanloop van Manu, daar komt de bal. Het is 1-1, 1-1 Groningen tegen een We gaan terug naar de kuip. Waar het 2-1 voor Ajax staat en we... Uh... Uh, een paar dingen al uh, hebben moeten melden. Onder andere de frustratie van Mitchell tevreden. Richting keeper Sillissen die de bal wegtrapte En tevreden. Ik kan het niet anders noemen dan natrappen. Richting uh, Sillissen. Hij kreeg daarvoor de gele kaart. Maar als hij rood had gekregen had niemand iets kunnen zeggen. Als uh, uh, Feyenoord weg is. Maar naar tevreden zelf. Twee wissels ook gezien. Die zullen we zo melden. Eerst even de voorzet van uh, Jamaat, Maar die komt niet aan. Twee wissels. Vormer aan de ene kant bij Feyenoord gekomen. Voor Klaasie en de Sa. Voor Kiesna. En Immers die nu een beuk uitdeelt. Ja, in botsing komt eigenlijk met Van Rijn. Daar staat Kuipers ook bij. Ik ben benieuwd hoe hij dit nou weer beoordeelt. Want beide gingen eigenlijk naar de bal. Maar de grootste pijn is bij Lex Immers. Maar die krijgt wel de vrije trap tegen. Immers ligt weer op de grond. Van Rijn gaat maar eens eventjes informeren of het een beetje gaat met hem. Ja, die komen hard met elkaar in aanraking hoor. Ze gaan allebei voor de bal. En uh, Immers en Van Rijn gaan allebei naar de grond. Maar Van Rijn staat weer. Maar Immers lijkt toch uh, eventjes de weg kwijt. Even niet meer te weten dat hij uit Den Haag komt en Feyenoord middenvelder is. Oftewel, dat zal uh, de verzorger nu aan hem vragen. Hij heeft last van zijn, van zijn rug, van zijn ribben. Zal eventjes de adem kwijt zijn, denk ik, Lex Immers. Even niet zo'n grote mond. Wordt dus behandeld. Ja, die actie van tevreden verdiende ook de schoonheidsprijs niet. Hij is dus als extra breekijzer in het veld gekomen. Liep door op Sillessen. Dat is toch altijd blijkbaar een, een, een, ja, een uitdagend doel. En dat deed Kramer bij ADO ook al eens een keer. Alsof die Sillessen dat een beetje over zichzelf afroept. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel, wat wel vaak gebeurt is dat het heel lang duurt. Dat vind ik ook wel eens bij het, bij het Nederlands Elftal... Zillissen de bal heeft, dan duurt het vaak heel lang voordat hij uiteindelijk die bal een keer, uh, keer wegspeelt. Ja, dan lopen spelers door en die komen dan dus in aanraking met hem. Maar in dit geval was het echt moedwillig wat uh, tevreden deed. Hij mag inderdaad niet mopperen met slechts een gele kaart van uh, Kuipers. 2-1 is de stand, maar 1-2. Want Ajax staat voor met nog 10 minuten te spelen. En Ajax neemt via Veldman een vrije trap die richting het strafschopgebied van Feyenoord gaat. Daar waar de Vrij wel een kopduel wint van uh, Sigtorsson. Maar de bal ook over de zijlijn gaat en Sigtorsson gaat gooien. Sikterson vanaf de linkerkant, een meter of vier van de cornervlag vandaan, en doet dat uh, dichtbij naar Sim De Jong, krijgt hem terug Siktorsson, en dan uh, geeft hij paasje aan Duarte. Duarte kan er langs, en Duarte met Congolo maakt een overtreding. Duarte, ja, vrije trap. Uh... Voor de Feyenoord-defensie. Uh, waar uh, Mulder nu de vrije trap gaat nemen. En de tijd begint te dringen met minder dan 10 minuten op de klok. En Mulder toch nog iets lang wacht uh, naar het zin van het publiek. En dan de vrije bal weer teruggeeft aan Mulder. Uh, zoek jij het maar uit. Die doet een uh, lange bal richting... Uh, Kuipers. Uh, Kuipers, ja. <laughs> Want die zit ertussen. En dan kan Pelle de bal toch nog geven aan Vormer. Maar Vormer raakt hem kwijt. Is Het, uh, het overstapje leek handig van uh, Siktorson. Maar Feyenoord neemt over met de herstelde. Ja, en jammaat aan de rechterkant. Die twee combineren eventjes wat, maar dat gaat allemaal in de breedte. Immers, dan vervolgens die bal richting het Schafsomgebied. Dat is de bedoeling. Daarom staan daar twee mensen met lengte, tevreden en uh, pellen natuurlijk. bal komt terecht bij Boetjes, die moet een beetje wegdraaien bij Van Rijn. Dat lukt niet, Van Rijn zit ertussen. Dan vangt de Bruno Martis Indy op. Dat doet hij halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant. Dan Filena, uh, maar die loopt weer in de richting van Martis Indy. Ja, zo uh, kom je dus uh, geen meter voorwaarts. En uiteindelijk weer Filena, maar die wordt opgejaagd door Ajax. Ajax nu een hecht collectief op eigen helft, houdt de linies. Gesloten en dus moet Congolo het lang gaan proberen. Richting twee mensen die de lucht in gaan. Tevreden en immers. Communicatiestoornis, want dat was niet heel handig. Afvallende bal voor Vormer. Maar die moet weer terug naar de vrij. En de vrij weer in de Beten naar Congolo. Heel veel balbezit voor Feyenoord. En heel weinig kansen en mogelijkheden voor Feyenoord. Als de bal nu naar voren gaat en op de hand komt van Paulsen. En dat uh, levert een vrije trap op voor Feyenoord. Nou, mocht deze wedstrijd nog iets leuks een leuk slot gaan krijgen. Dan uh, zal het moeten vanuit deze vrije trap die nu gaat komen voor Feyenoord. Een metertje of nou 20 denk ik van het doel. Recht voor het doel van Sillessen. De bal ging de lucht in en komt op de hand terecht van ja ik denk dat het uh, toch Paalsem was. Het kan ook uh, Veldman zijn terwijl Pelle zich uh, nee, of, uh, tevreden. Zich Pellen, nee. Pellen maakt zich uh, uh, breed en Frank de Boer zegt dat er was niks aan de hand was. Maar de vrije trap staat daar voor Feyenoord. Nu moet het gaan gebeuren. Tony Filena staat achter die vrije trap. Hij heeft de rechter met het linkerbeen. Hoewel Ruud Vormer met het rechterbeen natuurlijk ook een optie kan zijn. Bijna 83 minuten gespeeld. De Kuip houdt de adem in. Als die twee achter de vrije trap staan, die een uh, nou, meter of, denk ik, drie, vier, buiten het, schas op het gebied van Ajax, recht voor de goal van Sillissen genomen gaat worden. Door Vormer in de muur. En dan mag Filena nog een keer vuren. Maar nu komt Ajax er massaal uit. Wil Filena die bal naar de linkerkant steken naar Boetius? Maar de uitbraak van Ajax nu via Van Rijn. Van Rijn aan de rechterkant is uh, heel hard aan het lopen en wordt achtervolgd te vormen, maar probeert er langs te gaan en dan is het uh, goed werk. Uh, achterin van uh, Vormer die de bal uh, over de zijlijn speelt. Ja, dan heb je wel uh, de kans voorkomen van, uh, van Ajax. Maar heeft Ajax balbezit via een inborp en dat gaat nu natuurlijk heel lang duren. Want de klok is onverbiddelijk. 83,5 minuut gespeeld. Inborp Ajax aan de rechterkant van het veld. Het is uh, even zoeken voor uh, Klaassen. Wie o oh wie is er in uh, beweging? Nou ja, op de achterlijn was er wel wat beweging bij uh, de Sa maar die wordt afgetroefd door Former. Bal ook via de Ajax-invaller over de achterlijn. En Mulder heeft logischerwijs. Bent nog 7 minuten op de klok. Haast met het nemen van die doeltrap. Doet dat richting De Vrij. Dan de lange bal van Erwin Mulder. Komt terecht op het hoofd van Graziano Pelle. In de voeten van Filena rond de middellijn. Die wordt opgejaagd door Klaassen. Maar Filena krijgt die bal uiteindelijk wel bij Boetius. Ja, die wil een breed leggen op Former. Maar de aanname van Former niet goed. Waardoor er eigenlijk weer sprake is van oponthoud. De Vrij dan maar. Met weer eens een lange bal. De Vrij naar Pelle. Pelle komt de bal richting het strafschopgebied Waar die die wordt weggekopt door Veldman. En dan neemt Ajax over via Duarte. Die geen strobreed in de weg wordt gelegd. Tot hij op de middellijn komt. En in aanraking komt met De Vrij. Die dan waarschijnlijk ook weer de arm heeft uitgestoken. Want Duarte blijft liggen. Kuipers reageert niet. De Vrij pellen. En wie kan er dan schieten? Jan Maat? Nee, daar is Blind op de rand van het strafstopgebied. Maar overname van Filena. Uh, Filena met Blind tegenover zich. Filena voor de linker. Daar wilde hij hem graag hebben. Brengt hem in uh, de doelmond. Maar heel hard weggetrapt. Heel blind weggetrapt door Van Rijn. Bal hoog in de lucht door Zichtorst. Gekopt. En dan moet Filena rennen. Maar is Sim de Jong slimmer. En die heeft de bal te pakken. Uh, Duarte als door een wonder weer hersteld, Krijgt de bal in de voeten. Duarte uh, rustig aan uh, spelen nu. En de bal naar de rechterkant. Wil hij hem geven. Maar Sikterson zit ertussen. Kopt de bal. En dan via de Vrij naar Mulder. En Mulder kan maar één ding doen. Om geen corner weg te geven. Dat is de bal over de zijlijn trappen. En dan gaat Klaassen heel rustig de bal halen. En krijgen we de laatste wissel aan de kant van Feyenoord. Boetius eruit. En erin Gossens. komt John Goosens En uh, ja, John Gozens moet dan de laatste vijf minuten van deze wedstrijd... plus extra tijd het tij zien te keren voor Feyenoord. Maar het ziet er niet echt naar uit dat dat gaat gebeuren. Want Feyenoord heeft geen kans kunnen creëren in de tweede helft. Die ingooi komt als alles uitgewisseld is. Nee, bij Ajax wordt Duarte toch behandeld. Dus daar is dan toch wel degelijk iets mee aan de hand blijkbaar. Die ingooi moet genomen worden door Klaassen... Ja, Duarte is er ook weer bij. Nu is uh, iedereen erbij, want hij komt toch niet meer wisselen, dacht ik. Nee. Duarte is er gewoon weer bij. Ingooit door Klaassen genomen richting De Jong. Nou, de Jong wordt geblokt, maar Klaassen krijgt nog een uh, kans om een voorzet te geven. Weggekopt door Filena en de voeten van Immers en dan Goostens terug naar Martens Indy. Drie meter voor zijn eigen strafschopgebied. Ajax zet nu ook druk op de, die laatste lijn van uh, Feyenoord. Dat gaat ook de Sa doen, daarom moet Martens Indy weer terug naar Doeman Mulder. Lange bal van de keeper gewenst richting Graziano Pello of in dit geval tevreden. Het zou best wel kunnen zijn dat deze wedstrijd een uh, zeg maar begin is van een uh, kampioensfeest voor Ajax. Volgende week de uitwedstrijd over de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Maar deze drie punten, als ze die binnenhalen, dan zitten de Amsterdammers op roze. Want als je naar de stand kijkt, dan is Feyenoord echt weg. Die staan op 12 punten. En Vitesse staat op 7, 8 punten van de Amsterdammers. Dus dat wordt een hele lastige zaak voor de achtervolgers. Ook omdat Twente gelijk heeft gespeeld. Balbezit voor Jan Maat aan de, aan de rechterkant. Jan Maat, bal binnendoor. Speelt een 1-2'tje met Vilena. Elena. En dan uh, is er het schot. Maar ja, net niet goed genoeg van tevreden in de handen van Sillessen. Dit was een mogelijkheid voor Ajax, uh, voor Feyenoord. Maar Sillessen kan het bal, de bal makkelijk uh, tegenhouden. Het schot van tevreden. Vorig jaar was de keeper Vermeer. En was dit volgens mij ook de stand rond uh, deze tijd. En was daar die omhaal van Graciano uh, Pelle. Waarmee hij uiteindelijk uh, de 2-2 uitstand uh, bepaalde. Toen uh, achter ons een hoop kabaal. Meneer die uit een box kwam en uh, werkelijk de long uit zijn lijf schreeuwde. Hij heeft aangekondigd dat vandaag nog harder te gaan doen. Maar ik denk dat hij stilletjes op een stoeltje zit. En dat we hem vandaag niet gaan horen. Want hier is de Sa weg aan de, de rechterkant richting de achterlijn. Nou, goed verdedigd door Congolo. In zoverre goed dat de bal wel wordt afgenomen, maar hij gaat wel over de achterlijn. Dat betekent dat Ajax op het gemakkie nu richting de corner loopt. Die gaat Duarte trappen vanaf de rechterkant. Want de klok tikt, maar de klok tikt hier in de Rotterdamse Kuip echt in Amsterdams voordeel. De vorige corner van die kant betekende de 2-1 voor Ajax. Via Veldman en Gerommel achterin was dat bij... Bij Feyenoord, onder andere van Klaasje op de doellijn. Nu de hoekschop weer van Duarte richting tweede paal. Daar komt Mulder met de lange armen die hem, mee, die hem uit de lucht pikt. En Veldman die eventjes Mulder aanraakte en dan een overtreding maakt. En dan moet Veldman absoluut bij Kuipers komen om een gele kaart in ontvangst te gaan nemen. Inderdaad, dat gebeurt ook. Veldman in het boekje van Björn Kuipers. Het is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Nee, derde gele kaart. Mitchell tevreden als invaller heeft hem ook gekregen. En ook Jordi Clasie En nu dus de eerste aan Ajax kant. Zonder gevolgen omdat Van Rijn en Blind de enige twee spelers zijn waar een gele kaart gevolgen voor heeft. De vrije trap wordt genomen door de vrij. De Vrij richting Pelle. Een beetje uitgeweken naar de linkerkant. Kopt hem dan wel naar binnen. Maar Veldman denkt in deze fase weg is weg. Je kunt het... Uh, slechter bedenken. Balbezit voor uh, Mulder. Mulder weer naar uh, de Vrij. We zitten nu nog anderhalve minuut voor uh, de extra tijd. Dat zal een minuutje of drie, vier zijn. Meer zal uh, Kuipers toch niet uh, bijtrekken als uh, Feyenoord aanvalt via Filena. Maar Filena wordt afgetroefd door Moisander. Lange bal van uh, de Fin weer opgevangen op het middenveld door Goossens. Maar dat gebeurt rond de middenlijn ongeveer. Bal terug naar uh, de Vrij. De Vrij steekt er maar weer eens richting het strafstompgebied. Pelle krijgt net even een duwtje waardoor hij uit balans is. En Ajax kan uitverdedigen. En nu kan hij eigenlijk zo counteren via de Jong. Maar Duarte let niet goed op. Ja, toch. Heeft die bal op tijd te pakken. Krijgt hem nu weer terug van de Jong. Maar Congolo die zou zijn atletiek moeten denken. Want die is hartstikke snel. En uh, is sneller dan Duarte. Tikt hem terug op Erwin Mulder. Als hij Bas leeft, mag hij met mee aanstaande donderdag naar het WK Atletiek. Indoor in... Want hij liep inderdaad enorm hard. En uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe hard zo'n jongen op de 100 meter. Die zal hem uh, binnen de 11 seconden zeker kunnen lopen. Als er nog een vrije trap is voor Feyenoord. En we 89,5 minuut hebben gespeeld. Uh, de vrij pomptebal richting het strafschopgebied. Wie gaat er omhoog? Ja, van alles. Maar er is een uh, even getrokken aan uh, Lex Immers door Paulsen. En dat is gezien door scheidsrechter Kuipers. Die geeft een vrije trap aan Feyenoord. En dat gaan we zo dadelijk zien... Uh, als uh, de vierde man, Ed Jansen, de, het uh, bord met uh, extra minuten gaat tonen hoe lang Feyenoord nog heeft om eventueel dezelfde stand als vorig jaar op het scorebord te krijgen, namelijk 2-2. Uh, het zou we, drie minuten extra tijd gaan we krijgen. Drie minuten heeft uh, Feyenoord nog met deze vrije trap. Waar onder andere Vormer en Villena bij staan. Ja, het zal ongetwijfeld weer Vormer worden. Nee, die, ja, Goossens, ja, Dat zou misschien nog wel de eerste optie zijn. We kijken nog even in het gezicht ja. van Ronald Koeman. Bezorgd. Maar ik denk dat uh, Gozens zou dat met het linkerbeen kunnen doen. Ja, de afstand is ja. wel groot. En de hoek is ook moeilijk. Dan en de mo ja, dat is waar. De muur wordt op afstand gezet door Bjorn Kuipers. Nou ja, Vormer en Gozen staan en ook van achter die bal. De rest is toeschouwen. Het wordt Gozen Die die bal, ah, aardige bal, maar uiteindelijk net over de lat. Dus opgelucht aan hem halen kan Jasper Siddes. Ja, die gaat ook heel rustig zijn tijd nemen om de laatste minuten zo... Uh, min mogelijk problemen te krijgen. Nu zijn aanloop. Gooit nog even iets dat op het veld is gegooid weg. En neemt nu de aanloop. Jasper Sillissen uh, niet echt in de problemen gekomen. Eigenlijk in de hele wedstrijd. Het doelpunt van uh, Pelle was uh, onhoudbaar voor de keeper van uh, Ajax. En nu gaat de bal weer richting Pelle. Pelle die de bal kopt. Maar daarbij een overtreding heeft gemaakt. De handen gebruikt. De weg naar de kleedkamer is lang. Hier in de Kuip. Dan kom je onderweg hopelijk niet al te veel lampen en dat soort dingen tegen. Want ik denk dat de frustratie ook nu weer hoog zit bij de Italiaan. Ondanks een mooie doelpunt waarmee hij 1-0 scoorde in de 30ste minuut, zag hij. En heel Feyenoord dat vlak voor rust Siegtersson de gelijkmaker maakte. En in de tweede helft zelfs Veldman de 2-1 op het scorebord bracht voor Ajax. Die stand is nog steeds het geval. Lange bal van Ajax wordt weggekopt vlak voor eigen strafstropgebied. En voor Siegtersson door de Vrij. Maar de Vrij moet weer aan de bak. Want Siegtersson bijna weer gevonden. Nu zit Filena die wegwerkt. Maar Palser brengt weer terug. Blind is daar nog voorin. In een duel met Jan Maat. Allemaal ter hoogte van het Feyenoord strafstropgebied. Aan de Feyenoords rechterkant. Jan Maat gooit richting Immers. Wordt nu een lange bal van Jan Maat. Tevreden ...moet aan de bak. Ja, kan hij niet. Want hij wordt adequaat verdedigd door Mooijzander... ...in de ruimte gespeeld richting de Sa. Die ruimte wordt afgedicht door Bruno martens -Indi. Die zet Pelle aan het werk. En Pelle veroorzaakt in elk geval een hensbal bij Veldman... ...die daar dan heel weinig van begrijpt. Nou, zou je nog kunnen zeggen... ...zou Kuipers daar geel voor kunnen geven... ...maar zo kinderachtig is Kuipers dan niet. Wordt overigens wel eerst weggeduwd... ...Veldman door Pelle. Nou, dat heeft Kuipers dan weer niet gezien. De slotminuut uh, is aangebroken in de Kuip. 2-1 de voorsprong voor Ajax. En als het zo blijft wint Ajax dit seizoen twee keer van Feyenoord met 2-1. Maar er is nog een mogelijkheid als uh, Goosens achter de bal staat. John Goosens, niet echt heel succesvol in de Kuip, kan uh, hier iets heel moois doen. Als hij die bal met een tweemansmuurtje vanaf een meter of 30, 35 in het uh, kruis uh, jaagt. Hij staat ervoor klaar. John Goosens, tweemans muur. En daar komt zijn aanloop. Daar komt de vrije trap. Richt die tweede paal. En daar wordt de bal weggebokst door Sillessen. Ten koste van de hoekschop. En de allerlaatste mogelijkheid in deze wedstrijd voor Feyenoord moet vanaf uh, de linkerkant komen. Een hoekschop genomen door Ruud Vormert. Ja, Het publiek schreeuwt nu naar Erwin Mulder. Jochie, gaan nou eens mee naar voren? Dat uh, zien wij keepers wel eens meer bij wedstrijden doen. Maar Mulder maakt daar geen aanstoot voor. Dus die blijft gewoon in nauw halfwege zijn eigen helft staan. Voor de rest is iedereen in het strafstopgebied Behalve Goossens. Want die rekent op de afvallende bal. De corner van Vormer. Van Sicillen, ze missen gaat die bal net over de goal heen. Is het Jan Maat die dan komt die als laatste raakt. Of Mitchell tevreden? Nou ja, een van die twee doet het. En dat is ook het laatste wat we hier meemaken. Want ik zie nu juichende Ajax-Ide op het veld. Van Rijn kan zijn geluk niet op. Ajax gaat op weg naar het vierde kampioenschap op rij. Moest deze hoorde nemen vandaag in Rotterdam. Het was een uh, lastig te nemen hoorde. Feyenoord heeft ontzettend veel de bal gehad. Heeft het Ajax ook bijzonder lastig gemaakt. Maar heeft uiteindelijk heel weinig uh, gecreëerd in uh, de tweede helft. En Ajax heeft eigenlijk nauwelijks iets gecreëerd. Maar als het alles in de buurt was van Erwin Mulder, dan was het wel trefzeker. En zo. Wint Ajax in de Kuip met 2-1 van Feyenoord. Feyenoord likt de wonden. En Ajax gaat hier een hele sumieren ronde lopen, denk ik. Gevoetbald wordt er nog wel op de knollentuin in Groningen. Tussen Groningen en Cambuur. De slotfase, Henk Kok. Ja, er wordt zo af en toe gevoetbald. Van er zit ontzettend veel irritatie in deze wedstrijd. De stand is nog 1 tegen 1. En we moeten zeker nog twee minuten voetballen. De totale blessuretijd was vijf minuten. En er wordt geweldig gestrooid met gele katen. Groningen appelleerde zojuist nog voor Hens binnen het strafschopgebied van, van Boksel Bal kwam tegen zijn bovenarm aan, maar die probeerde ook die bal weg te halen. Bal weer weggewerkt uit het 16 meter gebied. En ik moet zeggen dat die slotfase nog wel een beetje boeiend is. En het is meer een gevecht dan dat het voetbal is trouwens. Ik kijk nu naar de counter van Cambu van Brakel. Hij kan hem spelen naar de link kan daar iets maar hij gaat gewoon lopen met de bal. En nu laat hij zich de bal afpikken door Kievtenbelt. Het was een 3-3 drie drie situatie. Het kan buur vele, vele, vele malen beter kunnen uitspelen. Van der Velden probeert de bal diep te spelen op Kieftovic. Kieft Sivkovic kan er niet bij, maar wel Kostits. Kostits gaat tegen de grond. Is er nog een vrije schop? Is of het geen vrije schop? Jawel, wel, zegt Blom. Het is nog een vrije schop en de overtreding is gegaan door Van Boksel. Een paar meter vanaf de cornervlag wordt die vrije schop genomen. Het is geen goede wedstrijd geweest. Poven dan kwaliteit en ook armen naar Maar het is in die slotfase na die gelijk maken van Kambuur uit de strafschop van Manu. Het was een omstreden strafschop, maar niet voor mij. Gefs in Groningen vocht die, die strafschop aan, maar het was Hens van Kappelhof binnen het 16 meter gebied. Manu benutte die strafschop en wat geen Groningen onderuit na de 1-0 voorsprong van Sherry. De vrije schop wordt genomen, komt in het 16 meter gebied, wordt weggekopt, wordt weggekopt, opgevangen door Sherry binnen het 16 meter gebied. Nog eens een keertje. Het is een carambol. Nee, het is geen Hens dan kan Kambuur, terwijl er nog Kambuur, minuutje moet worden gevoetbald, kunnen ze nog eens een keer een counter op gaan zetten. Moet er moet geen foutje worden begaan. Er worden vele fouten begaan op dit veld. Dit veld is praktisch onbespeelbaar. En het zal de rest van de competitie ook zo zijn. Er ligt veel zand op het veld. Nou mag men nog blij zijn dat het droog is, maar je zakt er voortdurend in weg. Je glijdt er voortdurend in weg. En als het geregend had, dan was het gewoon een modderbrei geweest. Onbespeelbaar veld. Daar zou de KVB iets aan moeten doen. Ze zouden FC Groningen gewoon moeten verplichten om tot een beter speelveld te komen. Er wordt ingegooid door Cambuur op de middellijn Kijk naar het scorebord en naar de secondenwijzer. Mis je nog 10 naar 20 seconden. En dan gaat Cambuur hier toch een kostbaar punt weghalen uit de Euroborg. Ze hebben nog nooit in een uitwedstrijd verloren van uh, Groningen. Dat is natuurlijk ook niet zo vaak gebeurd. De voorgaande keer in één keer gewonnen en in één keer gelijk gespeeld. De bal is in de achterhoede van Cambuur. Uh, van der Laan, oud-speler van FC Groningen. En dan hoort u gejuich en gefruit. Een mixje van gejuich en gefruit. Groningen heeft gewoon twee punten verloren. Maar het gelijke spel van Cambuur is dik... En dik en dik verdiend. Van Groningen heeft gewoon heel zwak gevoetbald. En na die openingstreffen van Sherry was Cambuur meester De combinaties liepen beter. Toen schoten ze twee keer op de lat door Lukoki. En ook nog eens een keertje door Rietsmaier. 1-1 is een juiste uitslag voor deze wedstrijd. Die veel te weinig had te bieden. Drie van de vier wedstrijden dus inmiddels klaar. Groningen-Cambuur 1-1. Eerder al gespeeld FC Utrecht tegen FC Twente. Ook 1-1 en zojuist ook afgelopen Feyenoord, Ajax. Ajax doet hele goede zaken, wint met 2-1 in Rotterdam. Straks om half vijf nog AZ tegen RKC. Gaan wij naar Amsterdam, naar het Olympisch Stadion... naar uh, Sebastiaan Timmerman, waar Yvonne Nauta... dus inmiddels Nederlands kampioen oorhouder bij de vrouwen is geworden. Koen Verwij wordt dat zonder twijfel bij de mannen. Hij mag achteruit schaatsend de 10 kilometer afleggen. Maar er is nieuws, uh, Sebastiaan, rond Sven Kramer... De ploeggenoot van Koen Verweij, die gisteren werd gediskwalificeerd op de 5 kilometer vanwege die kickfinish. Hij is er wel, Sven Kramer. Hij is als toeschouwer hier in het Olympisch Stadion. Hij heeft zojuist laten weten dat hij een punt zet at it, dit seizoen. Hij maakt het seizoen niet meer af. Geen World Cup meer in Insel, World Cup in Ereveen. En ook geen WK Allround in Ereveen over drie weken voor Sven Kramer. Omdat hij geopereerd moet worden aan zijn luchtwegen. Dat heeft hij dus goed geheim weten te houden. In Sochi hoorden we wel dat hij last had ook van zijn rug. Gaf dat was een van de oorzaken van zijn nederlaag op de 10 kilometer. Maar blijkbaar, dus ook dermate veel last van zijn luchtwegen. dat hij daaraan geholpen moet worden, operatief geholpen moet worden. En daarom zit het seizoen van Sven Kramer, de Olympisch kampioen, op de 5 kilometer. en op de ploegenachtervolging erop. Dit is Radio 1. De Spelen in Sochi waren overigens de succesvolste ooit voor Nederland met 24 medailles. Elke werkdag van 6 tot 9 het NOS Radio 1 journaal. In één weekend is het politieke landschap in Oekraïne compleet veranderd. President Yanukovych is vertrokken. Test oké, okay, zegt hij. Ja, ik haal het kabeltje van het slot los. En nu kan ik gewoon uh, starten. Dat alcoholslot is niet waterdicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. U bent daar dan ook bij? Uiteraard. En Frederik Dion. Ja, het is wat. Ga dat maar eens even uitzoeken. Het NOS Radio 1 Journaal. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tobias Heller is een succesvolle tv-producent. Hij waant zich onaantastbaar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 Dat was het nieuws. Via nu het makkelijker voel. Met opklaring nog steeds. De zon schijnt van tijd tot tijd. Dat is ook zo te begin van de nacht. Maar van het zuidwesten uit nadert bewolking. En in de loop van de nacht gaat het dan ook nog eens regenen. Het blijft droog in het noordoosten. Daar de laagste minimumtemperatuur. Van zo plus 2 in het zuidwesten, plus 4. En als het één keer begint te regenen, dan loopt de temperatuur alleen maar op. Verder trekt de wind ook flink aan. Het kan even hard waaien langs de kust. Maar morgenochtend begint de wind langzaam alweer af te nemen. Dan trekt de regen verder het land in. In de loop van de middag klaart het steeds meer op. Zien we de zon weer vaker schijnen. Het eerst in het midden en zuiden. Er valt nog wel een enkele bui. Het wordt 8 of 9 graden. En dan is de wind inmiddels zuidelijk en matig tot vrij krachtig 3 tot 5. Dinsdag, woensdag en donderdag kunnen we snel samenvatten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld. Overdag is het 10 graden. En in de nacht liggen de temperaturen dicht bij nul.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 Zo, de klassieker zit erop en er wordt alweer gevoetbald. In Alkmaar, AZ-RKC, Arman Afsaroglu. Iets minder klassiek deze wedstrijd. Die een minuut geleden ja, is begonnen onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. 0-0 nog de stand tussen AZ en RKC. Twee ploegen die in de competitie niet heel lekker draaien. Maar in de Europa gaat het met AZ in elk geval beter. Als eerst nu een aanval is van AZ via de rechterkant en Nemanja Kudelje, Maar dat niks opleveren. Nee, AZ haalde uit de laatste drie competitiewedstrijden. Maar één punt werd afgedroogd. Vorige week met 4-0 tegen Ajax. En dat ging dus niet helemaal lekker. En AZ heeft sowieso dit seizoen wat problemen met wedstrijden na Europese midweekse avonturen. En we gaan kijken of dat vandaag anders loopt. En RKC, dat staat 16e. Vecht voor lijstbehoud natuurlijk. En het zou de ploeg wel heel goed uitkomen. De ploeg van de vertrekkend trainer Erving Koeman. Als het vandaag in Alkmaar een goed resultaat neerzet Het AZ begint wel beter aan de wedstrijd. Met nu Simon Paulsen. Aan de linkerkant Paulsen die de voorkeur krijgt vandaag in de basis vanwege de blessure van Jan Wuitens. Nick Viergever schuift daardoor door naar het centrum van de verdediging. Balson speelt natuurlijk links achterin. Balson nu weer in bal. We zijn aan de linkerkant voor AZ, maar daar wordt goed verdedigd door spits Joachim van RKC Waalwijk die de verdedigers even is komen helpen. Bal gaat over de achterlijn. En Jan Seda, de Tsjechische doelman van RKC, mag voor het eerst een doeltrap gaan nemen. Bij RKC ook een aantal wijzigingen in de basis. Frank van Mosselveld, de verdediger, staat centraal achterin. Komt door een bestuurder van Prins Desir Guano. Op het middenveld speelt Robert Braber als vervanger van aanvoerder Sander Duits. Die lijkt gepasseerd te zijn door Erwin Koeman. En ook voorin een wijziging. Daar keert Joachim terug. Maar AZ is nu weg met Roy Behrens. Die het strafkomt, die inkomt niet. En de redding is uitstekend van Jan Seda. Maar AZ gaat dan gewoon door met aan de linkerkant nu Aaron Johansson. Tegenover Lameij speelt de bal op Berens. Berens trekt naar binnen aan de linkerkant. Maar dan zit Evan de Snow daartussen namens RKC. En als RKC dan snel is, kunnen ze er misschien met een counter uitkomen. Nu via Kastelen, die een goede paas in gedachten had op Kenny Andersson. Maar die paas is blijkbaar toch niet heel goed. AZ heeft de bal weer na 2,5 minuut in een aantrekkelijke openingsfase met een 0-0 stand. Straks uiteraard de reacties uit de Kuip na aanleiding van Feyenoord tegen Ajax. Nu eerst naar de slotfase van Kuurne, Brussel, Kuurne. Een koers over 197 kilometer en ze zijn er bijna. Gio Lippens. Ja, het wordt enorm spannend. We hebben nog 2,8 kilometer te rijden nog steeds. Die tien man bij elkaar. De tien grote namen in deze finale van deze ja, klassieker. Die soms in een massasprint wordt beslist en soms inderdaad door een vluchtersgroep wordt betwist. De tien namen. Tom Boon, Guillaume van Kersbulk, Matteo Trentin, Nicolaas Maas en Stijn van den Berg. Dat zijn de mannen van Omega Pharma Step. Dan hebben we Sep van Marken, Maarten Wijnands en Moreno Hofland, de Nederlander. De jonge Nederlander die daar mee rijdt namens Belkin. Dan hebben we Johan van Summere, eenling namens Garmin en Yves Lampaard die voor topsport Vlaanderen rijdt. En het spel is begonnen. We zagen zojuist een demarrage van Maarten Wijnans, de man van Belkin, de Nederlandse ploeg dus. En die werd weer teruggepakt door Matteo Trentin, vorig jaar nog winnaar van een uh, etappe in uh, de Tour de france Trentin die het nu moeilijk heeft en die moet afhaken. En dan let ik toch vooral op die Moreno-Hofland... want die zit daar in het wiel van van Summeren. Die houdt ook Tom Bonen in de gaten. Want dat zijn de renners waarmee die het zo meteen... waarschijnlijk moet gaan uitvechten als het hier aankomt uh, op een sprint. We kijken nog even. Tempo wordt in ieder geval uh, gemaakt... door Stijn van den Berg. Boomlange Kerel. Ploegmaat van Tom Bonen. Uit die omega Quick Step ploeg dus. Dat is het grote blok hier in deze koers. Hoewel ze dus nu Trentin kwijt... Zijn er nog maar met z'n vieren over zijn. En Hofland, ja, je moet verder niets meer doen. Behalve in het wiel gaan zitten van de mannen die voor je gaan rijden. Je moet absoluut geen uh, kopwerk meer gaan doen. Hij heeft hard gewerkt, dat moet ook wel gezegd worden. Want die tien hebben er alles aan moeten doen om weg te blijven... uit de greep van het achtervolgende peloton. Een minuutje. Vaak was het niet meer dan een minuut... het verschil tussen de eerste groep van tien en de achtervolgers... waar al die sprinters nog bij elkaar zaten. Waar onder andere Alexander Christophe nog zat... André Grijpel, Edwald Boos van Hagen, Arno De Maar, Houtarovic. Dat waren de sprinters daar in die achtervolgende groep. Maar ze kwamen niet dichterbij. Kijken wat Sep van Marken nu doet: gaat naar de linkerkant van de weg. Monstert eventjes hoe de rest erbij zit. En die kijkt natuurlijk dat hij wilde voor oppassen dat er dadelijk gedemarreerd wordt door even die mannen van de ploeg van Tom Bonen. Maar het lijkt erop alsof ze dat niet meer doen. Want het tempo blijft onveranderd hoog, ze blijven in slagvolle worden rijden. Het is net een wereldkampioenschap. Ploegen tijd rijden voor merkteams, waarbij ze dan de ploegen gecombineerd hebben. Met name die van Belkin en van Omega. Dat zijn de twee grote blokken en die hebben geweldig samengewerkt. Om maar uit de handen te blijven, om maar uit de klauwen te blijven. ...van dat achtervolgende peloton met die sprinters erbij. We zijn inmiddels in de laatste rechte lijn aangekomen. Dan is het van Summeren die daar aanzet. Die krijgt Nicolaas Maas krijgt die met zich mee. En dan moet Hofland heel rustig in het wiel blijven zitten van Tom Bonen. Dat doet hij ook. Hofland daar in het wiel van Tom Bonen. Yves Lampaard is ook nog zo'n outsider. Hij rijdt voor topsport Vlaanderen. Hem moeten we ook natuurlijk niet uitschakelen. Want je weet ook maar nooit wat hij nog kan. En dan wordt er gesprint kijken wat daar gebeurt. Is het Tom Bonen? Die lijkt aan te gaan... Maar dat is eigenlijk toch een beetje in de achtervolging. Want uh, tempo wordt gemaakt door Guillaume van Kersbulk. Uh, dat is de ploegmaat van Tom Bonen. En daar komt Bonen. En er moet Hofland mee in het wiel. Kijken wat daar gebeurt. Van Marken gaat ook mee. Hofland in het wiel van Tom Bonen. En kan Hofland er komen? Kan hij er komen? Hij kan er komen. En nee, ik denk het net niet. Ik denk dat het Tom Bonen is. Tom Bonen wint hier voor de derde achtereen volgende keer. Kuurne, Brussel, Kuurne en Moreno Hofland. De winnaar dus van een etappe in de Ruta Del Sol dit jaar. Vorig jaar die winnaar van het klassement... Van van de ronde van Hainan in China. De man die daar drie etappes pakte. De aankomende sprinter zeggen ze dan in Nederland. Hij verliest met, nou het zal nog geen centimeter zijn geweest. Van Tom Bonen. Bonen voor de derde keer. Winnaar van Kuurne, Brussel-Kuurne. Gisteren bij de Omloop het Nieuwsblad bevangen door de kou. Vandaag dus zegevierend bij Kuhne-Brussel, Kuhne-Tombonen. Dan gaan wij naar Amsterdam. Sven Kramer komt dit seizoen niet meer in actie. Dat vertelde hij zojuist aan Dione de Graaf. Kramer kwam in een rumoerig Olympisch stadion. Ook nog even terug op zijn disqualificatie van gisteren. Ja, ik moet wel zeggen dat ik er nu al steeds meer de baal eigenlijk van heb. Kijk, zoals gisteren dan, ja, dat overkomt je. En uh, ja, dan denk je, nou oké... Okay, ja, Jammer dan, maar ja, zoals vandaag weer 15.000 mensen op de, op de tribune. Dan uh, had ik graag uh, de strijd met Koen aangegaan. Heb je nog heel even overwogen om die 1500 meter te gaan rijden? Nee, nee, dat heb ik eigenlijk niet overwogen. Ja, weet je, je bent, je bent uit de wedstrijd en ja, dan sta je zo, met zo'n ander gevoel aan zo'n 1500 meter. Dat is, uh, dat is eigenlijk niet te doen. Ben je, ben je verbaasd eigenlijk over de reacties die dat allemaal heeft losgemaakt? Jouw disqualificatie en jouw so-called... Uh... Kick finish? Ja, nee, ja, ja. misschien ja, ik denk wel. Ja, ik ben er wel over op de basis. Dus, uh, uiteindelijk is het maar een NK, maar juist door, door, door de hele entourage hier en, en, en juist dan een, een disqualificatie zorgt voor veel opwekken. Uh, aan dat uh, kampioenschap vast zit ook het wereldkampioenschap. Het ja. wereldkampioenschap allround. Uh, jij zou daar nog voor kunnen worden aangewezen? Die hoop heb je, of hoop je daar nog op? Nou, natuurlijk ik, ik, ik, ja, ik, ik had, had ik heel graag de WK gereden, maar het, het, het is anders gegaan. Ik, ik heb afgelopen winter veel last gehad van mijn holters. Veel ontstekingen gehad, uh, ja, te veel voor, voor, uh, ja, voor topsport. Mm -hmm. En daardoor heb ik moeten besluiten dat ik, dat ik nu een einde zet achter het seizoen. Dit en, was het? Ja, dit was het. En ik word aanstaande donderdag geopereerd in de Gelderse Geopereerd? Aan mijn uh, neusholtes. Ja, ja. Want dat is het grootste probleem ja, nu. Ja, ja. en uh, ja, ik heb, uh, ik heb af, uh, ja, de jaren daarvoor natuurlijk, heb ik, heb ik, ben ik vaak te ver gegaan. En uh, ben ik er gewoon mee doorgegaan. Ik weet nu, als ik nu nog een maand hiermee doorga, ja, dat, ik, dat ik zo achterop raak. En, en, en ja, dat ik dan de hele zomer weer achter de feiten aanloop. En uh, ja, dat wil ik niet. En uh, daarvoor is het ook gewoon niet goed. Ik, ik moet gewoon donderdag geopereerd worden. En uh, ja, dat, dat moet gewoon beter. Wanneer is dit proces in werking uh, gekomen? Nou, dit weet ik eigenlijk al ja, sinds december. En uh, ja, tuurlijk opereren is, is geen optie in, in midden in de winter nee. natuurlijk. Zeker niet met de Olympische Spelen. Zo'n ja, zo belangrijk toernooi. En, uh, maar goed, het is wel dusdanig uh, ja, zo dat het, dat het nu wel verholpen moet worden. Ja. Dus je seizoen is nu afgelopen? Ja, ja, ja. dat had, uh, had ik zeker graag anders gezien. En uh, ja, dat is uh, zeer spijtig. AZ-RKC, Arman Afsaroklou. 1-0 voor AZ, doelpunt van Jeffrey Gouwenleeuw een minuutje geleden gemaakt na een paas van Goudelje. Vanaf de linkerkant, die de bal indraaide richting het strafgebied. En Kenny van Hoevelen de verdediger van RKC, die zat helemaal mis. Waardoor die bal bij Gouwenleeuw terecht kwam. En zijn tegenstander van Gouwenleeuw, die was daar zo verrast door Amieu, dat die bal op bij hem terecht kwam. Dat die Gouwenleeuw uit het oog was verloren en hij simpel de bal kon binnentikken van heel dichtbij. En dus komt AZ al vroeg in deze wedstrijd op een 1-0 voorsprong. En dat is ook wel terecht, die voorsprong. Want AZ is een stuk beter begonnen in deze wedstrijd. Kreeg ook al een aantal goede kansen. De grootste was voor Berens al na 2-3 minuten. En wat stelt RKC daar dan tegenover? Eén goede actie gezien van Romeo Kastelen. Die ging lopen met de bal. Een paar tegenstanders van zich afschudden. En vanaf een meter of 18 goed schoot. Maar keeper Esteban, die vandaag zijn 100ste eredivisie wedstrijd speelt voor AZ. Kon die bal nog net uit de kruising wegtikken 1-0 dus voor AZ na 10 minuten minuten hier in Altma.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 Train brak door met Drops of Jupiter. Dit was 50 Ways to Say Goodbye. En wij zijn nu nog verschuldigd de uitslagen in de hoofdklasse hockey van het Vrouwen. Van de Vrouwen: Nijmegen Mop 1-1. Kampong HIC 6-1. Amsterdam Hurley 2-0. Laren Oranje-Zwart 2-2. Pinoquet Den Bos 0-6. SCAC HDM 1-1. Stand aan kop. Bovenaan Amsterdam. 15 gespeeld, 36 punten. Daaronder is het spannend gedeelte. Tweede Den Bos en Laren. Met 16 gespeeld, 35. En op de vierde plaats SCAC. Met 16 gespeeld, 34. Onderaan, 11e. Nijmegen. Met 16 gespeeld, 8. En troosteloos onderaan. HIC. 15 gespeeld, 1 punt. Dat is niet veel, Hugo. Nee, dat is treurig. We gaan naar de hoofdklasse, bij de heren en naar Gerard de Groot, die zelf heeft gekeken naar Pinoké HGC. Gerard. Ja, waarom was ik daar aanwezig? Omdat uh, Pinoquet en HGC toch wel ja, een verrassing zijn in deze hoofdklasse. In negatieve zin, Pinoké jarenlang strijdend om een van de playoffplaatsen in de hoofdklasse, nu nog op een troosteloze tiende plaats. Dus kansloos eigenlijk voor die top vier. En HGC, HGC, dat jarenlang tegen de degradatie heeft gespeeld, twee, drie jaar. En nu ineens in de top meedraait. En daarover gaan we praten met de coach van HGC, Dirk Loots. Want hij zag zijn team vandaag bij Pinoquet met 1-3 winnen. Dirk, het gaat uitstekend met HGC. Jullie blijven in de positie dat je bij de top 4 kan komen. Ja, ik kan, ik kan er weinig anders op zeggen dan dat dat zo is. En uh, ik ben natuurlijk dolblij dat we... Uh... De eerste twee wedstrijden na de winterstop weer winnen, want de laatste twee voor de winterstop verloren we. Uh, voor de winterstop speelden we veertien wedstrijden, normaal gesproken elf. En ik denk dat we aan het eind van, uh, van de rit uh, voor de winterstop toch uiteindelijk gewoon te moe zijn geweest. We hadden een paar blessures en dat kunnen we met deze selectie niet goed genoeg opvangen. Nu zijn we op van de kamp na zijn we weer fit. En, uh, ja, en dat scheelt. Ik vond dit een hele volwassen winstpartij eigenlijk. Maar er komt nog wat aan, hè? want jullie moeten nog tegen Bloemendaal, Kampong en Amsterdam. Het wordt, wordt moeilijk. Je zegt al, mijn selectie is smal. Misschien wel te smal voor de top vier. Nou, dat zal de tijd uitwijzen. Ik bedoel, voorlopig staan we op een plek die, die vooraf door weinigen was verwacht. En eigenlijk door mezelf ook niet. Uh, en nogmaals, een wedstrijd als deze geeft toch ook wel veel vertrouwen. En thuis hebben wij eigenlijk een hele goede track record dit jaar. Uh, ik bedoel, het is verre van kansloos. En uh, ja, hoe cliché, maar week voor week... Je hebt een paar internationals in het team. Althans mensen die in de laatste selectie van bondscoach van As... mee gaan trainen voor het wereldkampioenschap. Zal dat nog extra druk leggen op de groep? Nee, want we hebben eigenlijk alleen onze captain Floris van der Linden. Die zit daarbij. Die viel als laatste af voor het uh, voor toernooi in India wat ze onlangs speelde. Sam van der Ven is, uh, is het derde keeper van Nederland. En voorlopig uh, gaat dat niet veranderen. Dus zoveel, uh, dus zoveel internationals hebben we niet. Een moeilijk programma komt er nog aan voor jullie. Je staat nu op die uh, ja, hatelijke vijfde positie. Eén puntje achter Amsterdam. Uh, kan het nog? Heb je er vertrouwen in? Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik nu zou zeggen nee. Ik bedoel, uh, kan het nog? Ja, natuurlijk kan het. We staan maar op één puntje van de nummer vier en, uh, en volgens mij op twee puntjes van nummer drie. Uh, en natuurlijk krijgen, krijgen we nog een paar zware potten, maar het is voor hun ook niet lastig. Als je kijkt naar hoeveel goals tegen wij krijgen, dan zijn we na OZ... Uh, de minst gepasseerde verdediging. Ik bedoel, het is ook niet voor niets dat we staan waar we staan. Dus het antwoord op jouw vraag, kan het nog? Natuurlijk kan het nog. Ja, maar ik bedoel dat meer, dat had ik wat uit moeten leggen natuurlijk... dat je hebt heel lang bovenaan gestaan in de hoofdklasse dit jaar. Verrassend, iedereen keek naar HGC. En heel langzaam, je gaf het al aan... de laatste wedstrijden voor de winterstop waren niet sterk... zakten jullie af. Dat klopt. En ik heb daar net ook al iets over gezegd... waarom ik denk dat dat gebeurde... Uh, en daarom is het des te lekkerder dat je de winterstop uitkomt... met, uh, uh, met twee windspotten. Goed, we gaan kijken naar de uitslagen vandaag. Uh, de top 6 speelde tegen de, zeg maar, de slotsom van de competitie. De onderste zes. En alle topploegen wonnen. Den Bosch-Bloemendaal werd 1-3. Kampong-Scharweide werd 6-3. amsterdam Hurley werd 4-1. Laren-Oranje-Zwart werd 0-3. Pinoké hgc we waren er aanwezig, 1-3. Rotterdam-Tilburg 6-0... Die, uh, Dirk, we gaan even naar de stand kijken. 16 wedstrijden heeft iedereen gespeeld. Oranje-zwart is eerste, 40 punten. Rotterdam 36, Kampong 35, Amsterdam 34, HGC 33, Bloemendaal 32. Daar moeten de laatste vier uitkomen met nog zes wedstrijden te spelen. Onderaan is het uh, bijna kansloos geworden voor Tilburg. Vijf punten, daarboven Laren met 7 punten. En daarboven weer Pinoquet met 10 punten. Dat zijn de nummers 12, 11 en 10. Ajax werd, uh, Feyenoord Ajax werd vanmiddag 1-2. 1-0 werd door Pellen. 1-1 door Siktorsson. en 2-1 door Veldman. 1-2 moet dat zijn. Feyenoord kwam nog op voorsprong, maar ging in de eigen kuip toch onderuit. Joep Schreuder praat na met Feyenoord trainer Ronald Koeman. Ronald Koeman 1-2 tegen Ajax, dat doet pijn hè? Ja, dat doet, uh, doet heel veel pijn. En. Uh, vond het ook onnodig en... Uh, nou, dat doet nog meer pijn hè? als je verliest van een ploeg die beter is vanmiddag. Uh, nou ja, oké, okay, dan moet je meerdere erkennen. Maar dat, uh, dat was niet zo, vond ik. Kijk eens uit, waarom vond je het onnodig? Nou ja, het is wederom, en, en dat is re redelijk tekenend voor het seizoen, uh, de wijze waarop en de moment waarop wij, uh, wij tegentreffers uh, incasseren. Ja, 45ste minuut, uh, terwijl er niets aan de hand was. Ajax was uh, niet gevaarlijk geweest. Ik vond ons niet goed spelen, al niet vanaf het begin. We zijn daardoor uh, wat opportunistischer gaan spelen en daar had Ajax veel moeite mee. Er ontstond ook kansen uit, er ontstond ook een fantastische goal uit. En uh, ja, dan uh, ga je normaal rusten met 1-0 en dan wordt het 1-1. En ja, dat was een domper, dat merkte je, dat voelde je in het stadion ook en... Uh, daar hebben we de hele tweede helft tegen aangevochten. Ja, hoe komt dat? Want dan is het op zich nog maar gelijk. Het wordt dan 1-2. Maar waarom is dat geloof dan weg? Nou ja, dat kan, dat ja. kan mentaal zijn. Hè? Dat, je, dat je wederom uh, in, in een wedstrijd waarin je voelt... Uh, je gaat een rust in of richting een einde. Wat we ook wel vaker hebben gehad. Ja, dan, dan, ja, dan, dan is dat weer een nekslag. En daar ja. hadden we heel veel moeite mee... om dat uh, op een goede wijze te verwerken in de tweede helft. Wat nu? Nou wat nu, uh, ja dat we heel, heel duidelijk gezegd dat we, uh, dat we om ons heen moeten kijken. Dat hebben we de hele tijd gedaan. Maar de doelstelling is Europees voetbal en dat zal nog een hels zijn. Omdat we met name in de laatste twee, drie weken uh, een, een stap vooruit, een stap hoger hebben laten liggen. En dat is een teleurstelling. Dat merk je, dat merk je ook aan de groep. Dus we moeten daarvoor uh, herstellen en, en, en, en ja, toch ook wel weer de mentaliteit en de karakter opbrengen om uh, met deze teleurstelling om te gaan. Hoor ik dat je zegt dat die laatste stap of een stap die je had willen maken niet hebt kunnen maken de laatste week. Kun je aangeven welke stap je precies bedoelt? Nou dit seizoen denk ik als je dat vergelijkt uh, hoe dat gaat. Waar we stappen in hebben gemaakt en waar we nu op dit moment het af uh, laten weten. Ja dat gaat om, om, om, om 20%. Ja, en dat, dat, dat zie je in veel wedstrijden zie je dat terugkomen. En, en, en die momenten zijn punten. En dat is denk ik uh, tekenend ook voor de nederlaag van vandaag. We praten zo nog even door over feyenoord Ajax, Maar we gaan eerst naar Alkmaar. AZ op rozen tegen RKC Armand. Ja, want AZ is zojuist op een 2-0 voorsprong gekomen. Doelpunt van Nick Viergever. De aanvoerder die vandaag centraal in de verdediging speelt. Hij zet de aanval zelf op, Viergever. Loopt in vanaf de linkerkant het strafgroepgebied binnen. Houdt dan het overzicht, geeft de paas op Johansson. Die schiet nog wel tegen keeper Seda op, maar de redding van Seda was net niet afdoende. Waardoor Viergever de rebound kreeg en van heel dichtbij kon binnentikken. En dus staat het na 20 minuten in Alkmaar al 2-0. En ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de wijze waarop AZ aan deze wedstrijd is begonnen. Want AZ zit natuurlijk in een zwaar schema. Speelt nog mee op drie fronten. Doet mee in de competitie. Speelt in Europa. Is een ronde doorgebekend na dat 1-1 gelijke spel tegen Slovan Liberec afgelopen donderdag. En speelt binnenkort natuurlijk ook nog in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax. En dan, nou ja, die KNVB-beker dat heeft de trainer-advocaat al gezegd, dat is op dit moment het belangrijkste voor AZ. En in de competitie speelt AZ eigenlijk voor niet zo heel veel meer. Ja, de play-off voor Europees voetbal, die kunnen ze nog gaan halen. Dat zullen ze waarschijnlijk ook wel doen. Maar ze spelen in de beginfase van deze wedstrijd gewoon uitstekend. Ze zijn heel scherp, geconcentreerd. Ik heb wel mooie aanvallen gezien. Ook al een aantal grote kansen. Vooral via Johansson, die ook al een paar mogelijkheden heeft gemist. En ook Berend kreeg nog een paar kansen. Nu weer AZ met Johansson, Mathias Johansson. Dat hij het strafgebied inkomt. Die schiet dan. Cedar brengt wel redding. Maar de rebound is voor een RKC verdediger. Maar dan neemt AZ wel heel snel over via Berens. Maar die bespeelt de bal aan Damiano Schet. En die is dan even weg. Omdat veel AZ spelers voor de bal staan. Schet rond de middencirkel. Gaat nu heel snel naar voren op de helft van AZ. Speelt de bal op Snow. Snow naar Joachim. Aan de rechterkant van het strafgebied. Maar de paas van Joachim in de breedte. Die is niet goed. AZ kan overnemen. In deze leuke wedstrijd. Waarin AZ beter is. En dus ook terecht leidt. Met 2-0 tegen RKC. Hugo en dan hebben we Feyenoord-Ajax gehad. En dan hoop je op een uh, uh, mooi slot voor Feyenoord... zodat de spanning in de eredivisie terugkomt. Maar is het beslist? Hartstikke beslist. 2 maart, uh, onthoud het maar, is uh, de competitie beslist. En dat is jammer, hè, want toen wij uh, de competitie uh, begonnen... Toen zeiden we, wie moet er in godsnaam kampioen gaan worden? Beck kwam even bovenaan staan. Ja, wie heeft er niet bovenaan gestaan uh, buiten de rode EC? En uh, ja, vandaar is gewoon, kijk even naar het verschil. FC Twente en, uh, en Vitesse staan gewoon op acht punten. Ja, ongekend. En dan zegt Ronald Koeman onnodig. Weet het met hem eens? Um, nou, er had wel wat meer ingezeten uh, voor, voor Feyenoord. Maar als je toch uh, heel technisch, tactisch, nou vooral technisch kijkt, dan zie je... Bij de Feyenoord-spelers, toch. Ja, die zijn net minder goed. In de aannames net iets slordiger. Waardoor ze gewoon niet uh, tot. Uh Goed voetbal komen. Ajax was ook niet goed hoor. Vandaag niet, niet in bijzondere doen. Maar eh, ik vond ze mentaal wel heel, heel weerbaar. Weer natuurlijk ook erg geholpen. He, door de doelpunt net voor rust. Prachtige actie van Kisna Afgerond door Siktorsson. Ik denk dat het een zegen was voor Ajax. Ik begrijp ook niet dat eh, Frank de Boer hem altijd opstelt. Die Bojan Krikic. Ik vind het een waardeloze spits. Ja, Siktorsson blijft... komt erin scoort. Ja, en eh, dat was echt een verbetering. Ja, en dan zie je toch... Uh, dat Feyenoord niet druk kan zetten zoals Salzburg dat bij Ajax heeft gedaan. Daar hebben ze gewoon de kwaliteit niet voor. En Ajax uh, heeft een klein beetje lastig gehad ergens in de tweede helft. Maar ja, het zat er eigenlijk wel in dat Feyenoord deze pot nou net ging verliezen. Het is net, net niet. Nee, en dan zie je weer de irritatie. En, en uh, uh, toch weer pellen in een hoofdrol. Ja, in een bedenkelijke hoofdrol. Ik denk dat uh, als er een vooronderzoek gaat uh, plaatsvinden... want Scheidweg de Kuipers heeft het niet uh, gezien... maar uh, Pelle gaf echt een, uh, een elleboogstoot. Ja, op een vreemd moment, want hij loopt terug volgens mij. Ja, en, er was geen en, bal in de buurt. Hè, bij het passeren van uh, een van zijn opponenten... Komt hij met een elleboog? Ja, Veldman uh, liep daar en hij drukt gewoon zijn elleboog in het gezicht. En het, het gebeurde niet erg hard hoor. Maar het sloeg nergens op. En ik denk, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Pelle was de man van de afgelopen week. De man die zich had misdragen. Die uh, uh, nou, eerst door de KVB geschorst ging worden. Toen kwam daar een laf compromis uit. Hij werd voorwaardelijk geschorst. Ik denk dat de KVB best wel de bibbers had. Omdat Feyenoord benadeeld was vorige week tegen FC Twente. Die wilde Feyenoord niet nog heen. Straffen door hem, dat, hij hem niet, dat ze hem niet konden opstellen in de klassieker. Uh, maar wat hij nu doet met een voorwaardelijke... Uh, ja, dit is echt wangedrag van de eerste orde. Ik begrijp er niks van dat voetballers zich zo slecht kunnen beheersen. Professionele voetballers dan. Goed. We zullen zien wat het volgende week gaat opleveren... Ja. als de KVB de beelden nog eens uitvoerig heeft bestudeerd. Ondertussen wordt er nog gevoetbald. AZ met 2-0 aan de leiding tegen RKC Waalwijk. Straks ook de ontknoping bij het schaatsen in Amsterdam. Okay. Christina Branko. Een van de belangrijkste stemmen van de huidige generatie Fado-zangeressen. Haar theatertour door Nederland begint ze live in Dit is de Dag. Sfeervolle Fado-klanken in Dit is de Dag. Zometeen tussen kwart over zes en zeven. Op Radio 1. Het nieuws van Malle Kanten.